Toen een begrafenis van Syrische demonstranten uitliep op een betoging tegen president Assad. Twee demonstranten zouden daarbij zijn omgekomen en drie andere burgers werden gedood in Damascus en Quisir bij de Liban Libanese grens. Het leger deed daar invallen in wijken waar veel verzet is tegen het Syrische regime. Volgens de Mensenrechtenorganisatie vluchtten veel Syriërs daarvoor het geweld naar Libanon. Steeds meer mensen met beginnende dementie sterven door euthanasie. In 2006 waren het er nog drie, vorig jaar 21. Volgens de wet is euthanasie bij dementerenden mogelijk... als de patiënt nog wilsbekwaam is... en niet in een vergevorderd stadium van dementie verkeert. Euthanasie bij beginnende dementie komt dus steeds vaker voor... maar slechts 33 procent van de huisartsen is bereid eraan mee te werken. Bij een NAVO-aanval op de Libische stad Brega... zijn volgens de Libische Staatstelevisie 15 doden gevallen. De raketten zouden zijn neergekomen op een bakkerij en een restaurant.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 Een bijzonder goede nacht en welkom bij de overnachting. Hier in het College Hotel te Amsterdam heb ik meestal iemand die even kan bijkomen op een kamer. Maar misschien heb ik nu iemand die eigenlijk van tevoren rust. Want morgen moet hij naar het Nederlands kampioenschap wielrennen. En over zes dagen begint het de grotere wielerwedstrijd, de Tour de France. Hij heeft hem vaak zelf gefietst. En tegenwoordig geeft hij commentaar. En nu zit hij hier in het College Hotel achter. De deur van kamer 117. Ik heb het over Maarten Ducro. Commentator bij de NOS. Oud wielren en de deur zwaait open en daar staat hij. Bijzonder goede avond. Dag Patrick. Hoe is het? Prima. Ja? Ja. Hoe bevalt de hotelkamer? Nou, ik uh, moet zeggen dat dit uh, iets bijzonders is. Ik ja? vind het altijd wel leuk, een beetje die oude, uh, oude dingen. Maar dit heeft wel karakter. Maar hè? jij hebt natuurlijk, toen jij de Tour de France fietste... in de meest bizarre hotelkamers gezeten, of niet? Ik heb van alles meegemaakt. Ik heb zelfs met uh, twee renners in één bed gelegen. Waarvan ik er één was. Het was een, een bed waarin ik met mijn eigen vrouw nog niet eens zou slapen. Uh, Zo'n twijfelaar met de broer van Adrie van der Poel. Jacques van der Poel. We hadden even één renner te veel. Er was niet op gerekend, dus daar lagen we dan. Maar uh, hotel Terminus, ik zal het nooit vergeten. Waar was het? In godsnaam, ik weet het niet. Maar, uh, uh, hotels, Ja, op een gegeven moment word je zo wel zat, maar... Waarom zijn, de, ik bedoel, jullie eh, als jullie dan de Tour, de Tour de France fietsten... dan heb je zoveel inspanning verricht. Waarom kom je dan in slechte hotels terecht? Ja, dat, uh, dat heeft een paar oorzaken. Eén, uh, de bobo's. Dat hoort een beetje bij de sport van de knechten. De bobo's, de, de bestuurders, die gaan natuurlijk in het hotel met de mooiste vrouwen. Het dichtst bij de finish. Want, uh, en uh, nou, het meest luxe... En uh, ja, dan zijn die hotels bezet. Zeker als je veel bobo's hebt. En dat is tegenwoordig En de mooie ook. vrouwen zijn dan ook bezet. Ja, daarom moeten we dus een verplaatsing van 300 kilometer hebben. Zo, want daar heb je dan weer een nieuwe uh, mooie vrouw. Zo werkt dat, ja. Maar was het verschrikkelijk, die hotels, toen je de Tour de France ontvoet? Nee, dat, ik, ik heb wel alles meegemaakt. Ik heb zelfs in uh, Luzon een keer op een, uh, een kampeerbed geslapen. En een, in een school, een lyceum. Een hele zaal vol uh, kampeerbedden. Hoe noem je het? Stretchers. En daar hebben we op geslapen, serieus. En dat vonden wij normaal. En dan kregen we haricot vert, dat is berucht in Frankrijk. Dan draaien ze het blik om en dan staan die arico vert, groene spersieboontjes... die staan nog rechtop zoals ze in het blik zaten. Dan moet je even schudden, dan vallen ze om. Dan heb je haricot vert op je bord. Maar, maar dat was, het... was voor de oorlog, dus dat, dat is allemaal Maar Hoe is het mogelijk anders. dat als je zo'n uh, inspanning moet verrichten... dat je op zulke soort plekken kan uitrusten? Uh, nou ja, dan nou maak je het erger dan het is. We hadden ook heel goede hotels. Ook heel mooie vrouwen in de buurt. Maar af en toe kwam het een keer voor dat we in zo'n Agnibbersooi zaten. En als je maar moe genoeg bent, dan, ga je gewoon, dan lig je des, desnoods in de goot. En heb je tijdens de Tour de France trek in vrouwen? Of is dat een inspanning te veel? Uh, de Omerta heeft zijn uh, goede kanten. Uh, iedereen beklaagt zich er altijd over. Een van de dingen is wat in het peloton gebeurd is, blijft in het peloton. En uh, dit, uh, dit soort, razert wel altijd een gevleugelde uitspraak na drie weken toe. In de derde week, dat kan je netjes uitleggen... maar hij zei altijd, dan, uh, dan is een damesfiets al genoeg om je tot uh, orgastische hoogtes te krijgen. En dat zei hij dan op zijn wielrens. Dat begrijp je wat hij daarmee uh, bedoelde. Nou, ik zie zelfs in deze hotelkamer een gitaar. Ja, dat is omdat jij mij gedwongen hebt om dat ding mee te nemen. Nee, ik wilde graag ja. weten wat neem jij mee? Nu je het commentaar gaat geven bij de ja, toer Frans, wat gaat er mee? En je zei nou, er gaat ook wel eens een gitaar mee. Ik heb. Uh, ik speel gitaar. Uh, dus echt mijn uh, afreageren. afreageren, dat, is, uh, dat moet je met gevoel doen, want anders gaat het niet goed. En al dat geouwe met je hoofd, uh, dan moet je gewoon niet nadenken, maar uh, ja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 En Karlo uh, Bomas had nog nooit van de, uh, muziek van de Beatles gehoord. Behalve uh, Yesterday of zo. Dus die staat echt van... Wat is dit voor liedje? Wat kom je eraan? Ik zeg, man, dat <lacht> kent toch iedereen? <lacht> nou, hij niet. Geniaal, ja. Zou je een klein stukje willen spelen? Ja, nee, even. we moeten eerst een beetje, een beetje, een beetje warm worden. Hoor. Nee, ik maar bedoel... ik, ik, ik zie hem zo liggen. Dan denk ik bij mezelf... Kom, we kunnen maar direct goed van start gaan. Ja... <lacht>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 Oh, die dat komt er ook bij. Ja, zo, ja, ja het begint op met de mondharmonica. Ja. Zonder mond monica <laughs> dat, dat kan helemaal niet. Nou, wacht Jezus, even hoor. Ik nou, moet er wel even dan. Een, uh... en je moet meezingen. Ja, ik, en ik eh, heb nou... de tekst. Drensk is mij niet machtig. Dus oh. ik, uh, ik moet even een blaadje erbij van wat er allemaal een tekst is. Eens even zien hoor. Ja, ik hou hier dit vast en hier de monte Doe ik zo de goed. De lage kant. Ja, zo zit hij goed. Nou, ik zal even beschrijven hoe we hier zitten. We hebben hier een laptop met daarop de tekst van, uh, van Skik.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 Dan moeten we gaan zingen. Ja, ik zou zeggen, ga je van. Jongens, jongens, jongens, jongens. Ik trap de fiets, het buurt zat in. Op het zandpad tussen slim en erm. En als ik dal, heb en in Dippo en ben, dan fiets ik deur. Ja, nee, dat de heb je wel gehad. Oh. Dan zijn we zijn mijn zandvak op Venotan, nee, Amsterdam en langs als Krol. Jeetje, die zat voor de en als ik kan, dan kassen ze lief. Dan fiets ik deur. Wat ik wil en dan een wief. Enzovoort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 En is dit country? Ik had kunst is zoiets, daar loop je omheen, weet je wel. Wij, wij doen gewoon rock en weet ik het wat. En in één keer muziek kan dat zo klinken. Ik was echt helemaal kippenvel op mijn rug. Ik dacht, nou, we gaan zo een stukje luisteren. Dit hier, dat ja. Is de, maar... Wat ik mij afvraag is dat... Uh, nou, jij bent natuurlijk ook uh, echt beroepswielrenner uh, geweest. Jij hebt de, de, de winnaarsmentaliteit in je. Heb je dan ook dat met gitaarspelen? Van, nee, ik moet het goed kunnen beheersen. En ja, moet dat, eigenlijk... dat, dat klopt, dat wel. Ja. Nee, ik wil, muziek gaat niet over winnen. Muziek gaat over iets, iets, gevoel overbrengen. Dat moet je samen doen. En uh, uh, Kijk, bij een fiets kan je gewoon uh, je enorm uitsloven. En dan is het je al of niet gegeven dat je de beste wordt. Dan kan je naar streven. En dat is ook een soort vlucht. Naar voren, hè. al die topsoorten zijn natuurlijk zo gek als een deur. Kijk, mij is hard gaan. Papa, kijk nou, kijk nou, hè. wie schreef het ook weer? Bram, het uh, precies. Het is een wedstrijd in ja, die witte uh. kan. Nee. Ja, heel ja. goed. En, uh, en met gitaar, wat heb ik daar wel lang last van gehad. Want mij ging het heel erg om: uh, hè, je kent die jongens wel, luchtgitaar spelen, ken je dat? Ja, dat ik heb je ook gedaan. Ja, ook, joh, wat dus, dacht je op de Dire Straits? Precies, en dan wil je dat ook kunnen spelen. Dus het ging om het kunnen spelen. En uh, dat is bij mij ook lang geweest. Terwijl het gaat helemaal niet om het kunnen spelen. Het gaat om muziek maken. John Fokker bijvoorbeeld, die kan helemaal niks met een gitaar. De Queen is clear Clearwater well, ja. Revival. Maar die heeft, toen hij één akkoord kon spelen, heeft hij daar de prachtigste nummers meegemaakt. En iedereen hoort direct welk nummer het is. Met één akkoord. Ja, en, en dat, is gewoon, dat doet hij drie snaren op en neer. Uh, Born on the Bayou bijvoorbeeld. Nou ja, doe even Born on the Bayou. Ja, nee, ik ga ja, niet zingen. Nee, maar dat kan niet, maar een John Fogarty, die heeft ook Proud Mary geschreven. Het is ongelooflijk. Ja, maar dat is echt, ja. uh, de, gewoon... En dat gaat zo door. <tie> ja, ja, het is fantastisch. Eén akkoord en een fantastisch nummer. Hij kon gewoon niet spelen, maar hij kon wel muziek maken. Nou, dat verschil heeft lang geduurd voordat ik dat ontdekt had. En dat heeft alles met mijn wuren en prestatiedrift te maken. Maar dan nou vind ik het toch vreemd dat je zegt... ja, eigenlijk voor gitaarspelen ben ik een beetje te verlegen. Maar je hebt ja. hem al twee keer gepakt. Ja, dat komt door jou. Ja, nee, dat is te ja, ik makkelijk. Ik ben een soort... Dat is te makkelijk, ja. Uh... Ja, ja nou het, het kost me moeite. Het gaat niet van. Ja, dit is één ja, akkoordje. Wat moet ik er nou over zeggen? Je, me, echt, je ziet mij niet nooit optreden. Thuis maak ik een lied af tegenwoordig. Dat is al heel wat. En dan uh, vraag ik mijn vrouw die uitstekend kan zingen van uh, Yvonne, zingen eens even mee. En dan wil ze dat wel doen. Uh, maar als er mensen zijn, dan uh, spelen ze wat dat gebeurt. Ik, ik, thuis heb, ik, hou ik geen privé concertjes. Ik maar waar het in waar komt die verlegenheid vandaan nou, dan? Ja, goddorie zeg ik, dit, had, dit neemt een wending die... Uh, wat. Uh, nou, door korter de bocht. Uh, uh, gitaar spelen, muziek maken gaat over het gevoel. Dan moet ik meer van mezelf laten zien dan wanneer ik heel hard aan het fietsen ben. Misschien is dat het wel. Ik zal er eens voor naar een psycholoog gaan. Nee, dat zeker niet. Maar is dat uh, de, de achtergrond die wij samen delen, namelijk het, uh, het Zeeuw zijn? Nou, ik er uh, even op opmerkzaam maken dat een van de beste bands die we ooit in Nederland gehad hebben, Bluff, komt van onze geboortegrond. En uh, die zijn bepaald niet verlegen. Uh, maar ja, heeft het, uh, nee, ja, ik weet niet, daar heb ik het niet over nagedacht. Ik merk bij mezelf gewoon die terughoudendheid. Je moet gewoon echt in je blote reet staan als je moet zingen. Ik zong net al niet al te best, maar het was nog veel slechter... dan het uh, dan, dan normaal. Ik bedoel, uh, het is... Ja, het is, het is een kwetsbaar iets. Dat moet je aan een zanger vragen op het toneel. Verhef je stem en zing. Ja, dat, dat, is, dat zijn heftige dingen. Maar... Je geeft wel commentaar ja. bij wielerwedstrijden... die ja. ongelooflijk goed bekeken worden, ja. die er echt toe doen. Ja. Ik bedoel, waarom ben je daar dan niet verlegen voor? Uh, ja, jeetje, man toch, wat een vraag stel jij ineens. Uh, waarom ben ik daar? Nou, dat is... Uh, één, daar kan je aan wennen. Twee, ik heb... Uh, mijn, mijn echte creativiteit komt toch uit uh, beeldend kunnen vertellen... Dan, dan, dan zoek ik in mijn onmacht van hoe druk ik dit nou uit wat ik naar buiten wil brengen. Als ik dan een gitaar zou pakken, dan, heb ik, dan voel ik me toch te weinig muzikant om dat goed te kunnen. En in taal en, en een gevoel overbrengen. Dan verzin ik in mijn onmacht, verzin ik iets. Waarvan ik zelf ook af en toe denk: van, hoe haal ik dat nou weer vandaan? En uh, dat is meer, uh, dat ligt dichter tegen mij aan dan. Uh, niet dat dat, dat, dat het ligt meer in mijn vermogen dan een gitaar uh, virtuoos bedienen. Misschien heeft het dus toch wel met virtuositeit te maken. Ik vind, als je muziek maakt, dan moet je een virtuoos zijn. Dat is toch een soort... Een, als je op een fiets gaat zitten... Hè, bijvoorbeeld dat ik nu, als ik ga trainen... En ik, dan weet ik nog steeds met dit windje... Deze hellingshoek... Zou de oude Ducro... Moa, 40 gemiddeld, makkelijk. En dan doet het me toch pijn dat ik er nu maar 31 haal, weet je wel. Moeder, die virtuositeit. Gaat je op de fiets? Ja, ja, ja, ja. En dan kon ik me ook virtuoos voelen. En dat vind ik ook met, met taal. Ik, ik ken mijn beperkingen, maar ik weet ook waar ik goed in ben. Dus en daar een, kan ik iets uit. En virtuoos als je commentaar geeft, omdat je het beeldend over kan dragen aan de mensen die kijken. Dat, daar zit mijn creativiteit in. Van, dat, ik, dat ik op ga vertrouwen. Van Als ik echt geraakt word door een. Iets wat ik zie plaatsvinden. He, die jongens die wagen hun leven. En uh, die, zijn, die willen iets doen. En die worden beklemd door de ploegleider. Of door het oortje. Of die komen juist los. En dan gebeurt in die mix. En in één keer ga ik het snappen. En, ja, en dan moet ik het uitleggen. Ja, leg het maar uit. En, en ook nog in één alinea. Niet te veel tekst. Ja, en, en dan komt er iets. Maar hoe is het dan gekomen? Want als je uh, in principe verlegen bent. En ze vragen jou van... goh, Wil je commentaar geven ja. bij wielerwedstrijden? De grote NOS. Ja. Uh, dat je zegt van ja, dat lijkt me een goed idee. Daar moet je toch een, uh, ja, dan moet je een berg over. Ja, uh, nou is het zo dat ik met praten had ik uh, al meer uh, in, in mijn vak. Ik ben organisatieadviseur, dus ik heb wel geleerd om iets samen te vatten... en in een groep terug te geven en daar dingen mee te doen, ook in het moment. Maar toen ze me voor tv vroegen, uh, was ik één heel erg verrast. Vooral omdat Mart uh, dat zei. Ik heb uh, Mart, Smees. Mart Smees. Die zegt, uh, we hebben een lijstje gemaakt en jij staat bovenaan en uh, uh, wat is dit. Uh, en ik heb met Mart, heb ik, toen ik vuurrenner was, heb ik best akelige dingen tegen hem uh, gezegd. Heb ik me ook wel eens heftig uh, gedragen. Ik, ik wat heb je in... tegen hem gezegd? Nou, ik, uh, bij de vuurrenners, bij de in die cocon, heb je natuurlijk, is uh, de pers is uh, je vijand behalve ze aardig over je zijn. En Mart, die kon, uh, ja, uh, ook wel eens, in zijn, als een lyriek, kon die rottige dingen over die vuurrenners zeggen. En hij uh, had een keer gezegd: uh, de enige die bereid was tot een tempoverhoging uh, was, weet ik veel wie. En, en ik had in dat peloton gezeten. En we hadden met de gemiddelde van 48 per uur over de Toemeleggeray of zo. En er was een groep van 80 man buiten tijd binnen. Dus de enige die überhaupt nog iets kon, was een grote held. Ik weet niet meer, ik denk dat Lamont was. En dat was niet omdat hij daartoe bereid was. De, enige die nog, de rest was gewoon zo dood Volk, als een pier. Ja. En hij zegt daar gewoon doodleuk. En ging me ook, nou, toen heb ik hem uh, gezegd van, Joh, kom op hey. heb ik, dat, ja, Wat heb je gezegd? Je hebt niet gezegd, kom op hee. Uh, nee, ik heb hem, uh, dat is mijn manier. Ik, hij, hij vroeg me toen, want Mart kan ook uh, erg uh, gesloten vragen stellen. En dan was het niet, en dan stelt hij een heel plaatje neer. Dat heb ik alleen maar met ja en nee geantwoord. Daar heb ik een rot interview van gemaakt. Ik heb hem gepest. En, uh, heb je niet gezegd, irritante zak? Nee, nee, nee, daar ben ik veel te aardig voor. Ja, ja, ja. Nee, dat heb ik. ik heb hem laten merken dat ik... En toen heb ik het hem uitgelegd en nou, dat het microfoon uit was. Oh, jij weet, denkt het allemaal goed te weten, maar dit en dat. Ik was een soort uh, Bram de Groot. Bram de Groot kon ook zo... Uh, he, een van de meesterknechten in het uh, Rabo-verhaal uh, van een tijdje terug... Die kon zo ongewoon of ongelijk zijn. En dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat riep Mart op bij mij. Ja, leuk lijkt me dat, een fitty met Mart Smeets. Ja, dat was. Dat was uh, daar was ik ook wel, hey, jongens, oh, die uh, dikke mee zitten. Maar toen belde hij op. Hij zegt: Nou, je hebt wel iets te vertellen. Dus. Uh, en toen heb ik het voorbereid. Ik ben uh, met Maarten Noten gaan praten. Uh, wat doet dan een commentator? Uh, Maarten Noten is regisseur. Ja. ja. ja de, de, de baas van ja. de Studiosport. En. Uh, ik heb. Uh, en dat is nog steeds de basis onder. Uh, wat ik doe. Op de ik heb me, ik, ik, dus ook, dat hoort bij Wuren, dat hoort bij muziek maken. Voorbereiden. Echt. Echt voorbereiden. Wat? Hoe weet ik dat ik het goed doe? En uh, dat heeft Maarten Noten is een perfecte journalist. En Mart trouwens ook. Hoewel Mart dat veel minder uh, expliciet duidt. Maar Maart heeft me en, en Ewoud van Wins hebben me echt op een rijtje gezet. Ik ben zelfs nog bij de oude Heinze Bakker uh, op stage geweest. Ik ben naar hem toe gaan. Zeg, Wat doet een goede commentator? Hoe merk je dat hij dat goed doet? Wanneer was je in vorm? Wat niet? En dan kom je tot een aantal rollen die er vervuld moeten worden. Die je verdeelt tussen twee partners. En waar je zelf tussen moet schakelen. En om die in te kunnen vullen moet je, moet je gewoon je echt voorbereiden. En dat in de voorbereiding, als ik me goed voorbereid heb, dan kan ik het loslaten. Ik ben namelijk een chaot tot en met. En dat bezweer ik door mijn voorbereiding. Maar dan heb je wel, dan kom je wel als verlegen jongen dat je gevraagd bent ja. om commentaar te geven. Ga je in de voetsporen treden van de grote Mart Smeets. Of ja. de grote Jean Nelissen. Ja. Dat klopt. Nou, het leuke is dat ik, dus om die rollen zo scherp te krijgen. Uh, je, hebt, uh, je hebt eigenlijk vier dingen die je kan doen: je hebt de ceremoniemeester, dat is Mart uh, of Herbert. Uh, je hebt uh, de journalist, dat is ook Mart of Herbert... dus van dames en heren, we kijken nu naar de 25e etappe... en uh, het is zo warm en we hebben 520 renners aan het vertrek en het is 27.000 kilometer lang en dit is het nieuws en vandaag... He, hij leest de krant voor, dat is de journalist. Maar dan heb je de duider. Ja, dat is allemaal waar, maar is het nou lastig en wat betekent het nou? En als je nou hier twee weken gefietst hebt en je moet deze etappe doen... en je hebt gisteren die ontsnappen gedaan... wat is het dan voor Brammetje de Grote of voor wie? Hoe werkt dat? Dat, dat is mijn rol, de duider. En de ervaringsdeskundige. Verhalen uit de oude doos noem ik het altijd. Uh, dat vinden mensen toch leuk. Als je een, over de tourmalet een verhaal kan vertellen. Wat de jongens nog staat te wachten. Dat je al een verhaal wat daar geschreven is kan opdiepen. Zodat die heroïk altijd komt. van oh Dat kan het dus gebeuren. En dat is mijn rol. Dus ik moet het gewoon spannend maken. En daarom, als ik dat goed voorbereid heb. Voel ik me ook veel zekerder. Dat ik, ik hoef niet in de voetsporen van Mark Smeets. Dat is, dat is bijna niet te doen. Uh, en ik moet het op mijn manier doen. En uh, ik doe dat op mijn manier. Maar de eerste keer dat die microfoon open ging... Jongens, jongens, dat was wel even heftig. Ja. Dat je gewoon realiseert als ik nu mijn neus wrijf... dan horen uh, een miljoen mensen tijdens de Ronde van Vlaanderen... horen koin, koin, koin dat uh, de, elk kuchtje, wat ook... Het was trouwens een kopgroep van 27 man. Lijf werd tweede, ik weet het nog goed. En we kwamen erin... Dat was je eerste keer. Mijn allereerste ja. keer rond Vlaanderen. Zo'n schermpje. Tegenwoordig is het beter, maar een schermpje van te grote van een A4'tje. 27 man, en ik wist nog niet wie het waren. En Marti houdt zijn inleidende praatje. En die zegt, zo Martijn, vertel jij eens even wat de dames en heren thuis op de bank zitten te kijken. En ik kon net zien... Dat ze duidelijk aan het fietsen waren. Dat kon ik zien aan dat kromme stuur wat ze vast hadden. En voor de rest wist ik nog helemaal niks. Dus dat was wel, en hoe uh... heb je je daar uitgered? Ja, weet je, als de nood het hoogste is, is de redding nabij. Uh, ik, had, uh, ik had wat namen en ik heb me daartoe beperkt. En ik heb eerst het algemeen verteld over... wat je in die fase van de koers meemaakt als renner. Het was namelijk wanneer komt de tv erin. Vlak voor de bergzone. En de Ronde van Vlaanderen, de essentie van de Ronde van Vlaanderen... is positie. De oorlog vindt pla feitelijk plaats voor de heuveltjes. En dat kon je zien. En, uh, dus ik leg dat uit waarom dat zo is. En waarom het eigenlijk, dit stuk weg eigenlijk veel lastiger is dan uiteindelijk de oude kwarenmond. Omdat de oude kwarenmond, dan heb je je positie al dan hoef je hem alleen maar vast te houden. En pas in de finale gaan we koersen. Maar nu is het alleen nog maar positie verdedigen. En is het in feite een afvalrace achterkant. Dus dat heb ik eerst maar uitgelegd. En toen kwamen de gegevens binnen. Wat en... was nou spannend? Die koers, die ronde van Vlaanderen... of jouw eerste keer uh, commentaar geven op die ronde? Jezus, man. Ben jij precies... wat heb je je toch gewoon film... Wat... Uh, Filmswetenschappen? Gepre... Nee, maar ik zeg gewoon maar wat. Uh, jezus, man. Ik heb uh, die eerste ronde van Vlaanderen... Dus zal ik je grif toegeven... heb ik uh, nauwelijks genoten van wat daar gebeurde. Het was een hele leuke koers. Die Lijf host, die voor de eerste keer tweede ging worden... En ik weet niet eens meer wie, wie won hem nou? 2004. Ja. Jongens toch? Mijn daad, het Helse machine heb ik niet bij me. Tom Bonen? Dave Bruidans werd derde, later gediscolariseerd. En wie won hem? Ja, maakt even niet uit. Uh, later ben ik pas van de koersen gaan genieten. Want ja. dat is natuurlijk, je kan pas gevoel overbrengen. Als je zelf ook snapt wat daar gebeurt en dat je, er, dat je erin kan opgaan. Dat is het leuke aan, aan, aan wuren. En dan moet je natuurlijk wel een enige losheid hebben. Net als met muziek maken. Nou, en wat ik mooi vind, is dat je zegt van ja, ik moet verhalen vertellen. En nou hebben wij voor jou, ik zal uh, ons uh, nummer direct prijsgeven... want wij hebben een prachtig verhalend uh, nummer voor jou gevonden. Dat is uh, De Rode Vot van Alex Roeka. Ach. Ken je het? Nee, ik ken het zeker. Ik heb Alex Roeka, zijn optreden heb ik gezien. Uh, nu anderhalf jaar geleden of zo. Oké. Okay. Nou, luister erna en dan mag je mij daarna vertellen... of het een goed beeldend verhaal is die de koers goed uh, duidt. Oké. Okay.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 door mijn hoofd. Dat ik het eens proberen moest, zei ze. En dat ik dat toen heb beloofd. Naast woorden dol, nooit heb ik kunnen zijn wie ik eigenlijk ben, omdat ik me schikte in mijn slavenrol. Ja, Alex Roeke met de Rode Vot. Uh, Maarten Ducro, is dit een mooi schilderijtje? Ik uh, vind het een prachtig schilderijtje. Ik ben een grote liefhebber van uh, Alex Roeke. Ja. Waarom ben je een grote liefhebber van hem? Uh, omdat het een hyperromanticus is. en uh, Hij kan een verhaal met zijn muziek overbrengen. En uh, met zijn teksten zijn dicht. Ik vind het echt leuk. Uh, uh, ja, vind ik, leuk. Vind ik goed. En, uh, dus dit is ook eigenlijk jouw vak, toch? Ja... Hun verhaal vertellen. Ik. Uh, ja, ik, ik probeer natuurlijk te, te, te plaatsen, hè, zijn verhaal. Want. Uh, zijn dit. De, de, de knecht, die. Uh, mag die nou ook een keertje. Dat zijn natuurlijk. Dat is, je wordt niet zomaar in die knechtenrol. Al die jongens hebben ambities, die wagen hun leven. Dus voordat dat zover is. Dat kneedproces. Dat is. Uh, dat, is uh, dat, dat, dat, dat, duurt, dat duurt een tijd. Dat dat klaar is. En. Uh, ik heb in ploegen gereden waarin dat helemaal niet zo vast omschreven was... met die knechtenrollen en zo. En waarin die ruimte voor de persoonlijke ambities er wel was. En dat is een tijd heel erg weg geweest in die verdoende jaren negentig. En ook begin twee jaar, 2000. Maar je ziet dat langzamerhand weer terugkomen. Dat jongens als Kruiswijk, die weer in één keer op jonge leeftijd al... zichzelf mogen uitdrukken op een fiets... En met die verdonde jaren negentig. Ja, en 2000 is de jaren met de telefoontjes in de oren... dat alles vanuit de ploegleiderswagen. Ja, de, ja de, de, de, de jaren negentig, uh, dat de autonomie uit het peloton ja. wegging. Hè, dus de jaren van de verdetten, waar ik gelukkig nog een klapje van mee heb gekregen... met Hino, Mozer en Raas. Dat wij in het peloton bepaalden hoe een koers ging. Niet de organisator, wij. Als die zeiden van jongens, ik heb een sponsor op tv en die moet nu koers hebben... Dan gingen we hem uitlachen en zeiden van de route ermee... wij bepalen hoe hier de koers gaat. Ja? En uh, de, de onderlinge verhoudingen werden in het peloton geregeld. Daar had de ploegleiding wel invloed op... maar de renners hadden daar een stem, een plek in, een rol. En dat is uh, met het grote geld... is die rol van de ploeg veel nadrukkelijker geworden. Hè, vroeger had je natuurlijk die ploegen met de, de kopjes en de van looys... en de sponsor verbond zich aan die verdetten. En dan kon zo'n ploeg om die verdetten heen uh, functioneren omdat die sponsor daar aan bijdroeg. Maar toen met het grote geld had zo'n sponsor een echt bedrijf nodig. Dus die ploegleider ging zo'n bedrijf oprichten en runnen. En die had ook daarmee de macht omdat hij het geld had. En die ging dat veel meer uh, regelen. En uh, ja, dan gaat een renner. Die zijn, mensen die... Wil, dit zijn auto, dat zijn hartstikke ambitieuze gasten. Die wagen hun leven voor een beetje applaus. Kom op hé. Dus dat gaat ondergronds, zoals het in het bedrijfsleven ook gebeurt. Als de baas niet goed luistert naar zijn mensen, dan gaan ze ondergronds... gaan ze achter de koffieautomaat slechte dingen over hem zeggen. Nou, die buren gingen drugs en weet ik wat ze allemaal deden voor rare dingen. Nou, dat is, uh, dat is langzamerhand weer aan het omdraaien. Maar jongens, jongens, ze zijn er nog niet, hoor. Dus de verhalen kunnen weer terugkomen. Nou, die, die zijn er. Kijk, verhalen. waar jongens zijn die hun leven willen wagen op de fiets... Er Zijn er helder verhalen? Altijd. Alleen, uh, we hebben er wel hard naar moeten zoeken... in, uh, in de tijden van uh, Indurain en, uh, en ook Armstrong eigenlijk nog wel. Die alles gewoon dicteerden bijna. Ja, ja. Nou hebben we nog een mooie, als je dat dan toch een schilderijtje noemt... hebben we nog een heel mooi uh, schilderijtje voor je. Dus zet je koptelefoon maar weer op... en uh, luister ook maar eens eventjes uh, of dit uh, goed uh, verteld wordt, dit verhaal. De probeert het. Die een... Uh aardig stunt uithaalt. hij hier weg blijft natuurlijk. Nou, nog even stompen En dan kan zijn naam bijgeschreven worden in de grote lijst van successen in de Ronde van Frankrijk. Want een etappe winnen, dat is toch nog altijd wat. Maarten Ducro is 27 jaar een Nederlandse beginneling in de Ronde van Frankrijk. Die hier toeslaat. Een mooie Verdiende overwinning voor onze landgroot. Maarten Ducro. prima. Ja. Als je dit hoort, wat doet dat met je? Uh, ja. De beroemde sportvraag. Wat gaat er door je heen als je ja, dit hoort? Ja, ja, ja, ja. Het gekke is, ik kan je vertellen wat er toen door me heen ging. En... Uh... Ja, is, ook dat is weer niet zomaar een eenduidige Ik zie hier gewoon een helemaal verlekkerde fans ja. over. Wow, daar kom je naar. Moet je je voorstellen, ik begon met fietsen echt, gaan, echt gewoon uit liefhebberij. Omdat ik, ik was helemaal lijp van dat, met dat fietsen, met, met onderweg zijn. En ik denk, als ik toch ooit een toeretappe win. Zat ik daar als studentje in de bus. Als ik toch ooit een... Nou jongen, dan ga je toch niet zo dom je truitje richten met je handen omhoog. Wat, dan doe je net als de pauze. Je gooit je fiets op de grond en je kust de grond. Toch? ja. Nou, ik kom daar dus aan. En ik had me helemaal de suf gereden om weg te komen. En uh, Raas, die zat achter me. Die zei alsmaar dat ik tien seconden voorsprong had. Dat was helemaal niet zo. Ik had veertig seconden voorsprong. Maar hij zei tien. En het was helling op naar de finish toe. En, en ik denk, ja, tien seconden, joh. Als ik hier stilval, ik hoor net Alex Roeka. Dat is weinig. Dus ik heb me tot aan de streep doodgereden... Om in de veronderstelling dat ze er nog aan konden komen... Dus ik kom op de streep en ik val zo wat dood van mijn fiets af. Dat zie je ook op de beelden, dat ik gewoon opgevangen word. En ik, uh, ik, kon, ik kon niet eens mijn twee armen omhoog doen. Nog net één, zo eventjes. En uh, laat staan dat ik de grond ging kussen. En ik weet wel dat ik... Uh, ik was natuurlijk heel blij. Uh, maar het voelde ook zoiets van... Het uh, klinkt gek. hé Eindelijk hoef ik dat ook niet meer te bewijzen. Gewoon, jongens, kom op, hé. Uh, dit, hier heb ik recht op. Kom, ik heb het al lang laten zien, ik hard kan fietsen. Nou, geen gezeik, he, he, eindelijk. Dit is geen mooi verhaal? Nee, precies. Het was eigenlijk ontnuchterend. Ik had meteen daarna het gevoel, jezus, man, kan ik dit morgen nog wel? Want dat vraag aan een schaatser, als die een wereldrecord rijdt... dan zegt hij altijd van, ja, het kan nog harder. Want dat bochtje, dat zat nog net niet, dat kan nog een halve seconde af. Of een tien, of wat ook. En dat, dat was ook het eerste wat bij mij opkwam. Dus het echte genieten van het is volbracht. Kijk mij nou eens even. Dat even, eventjes met die dames op het podium. Met dat leeuwtje in mijn handen. En nu als je terug hoort? Ja, dat is... Uh, uh, weet je, en als oude man. Want ja, 27 hoor ik hem daar zeggen. Ik ben nu bijna 57 ja, vooruit, maar even, Ik bedoel, dat is bijna. Dat is vrij meer dan 25 jaar geleden. Een oude man gaat die dingen uh, echt waarderen. En dan geniet je met terugwerkende kracht. Maar waar ik het meest van genoten heb, is dat ik Hino, Le Monde, Pascal Simon, Erik Breuking en weet ik veel, allemaal. In de. Uh, in de course classic in de Rocky Mountains eraf heb gereden. Op hun eigen terrein in de bergen. En. Uh, en ze konden me niet. Ze konden me echt niet houden. En. Uh, ik heb daar een keer een mooi verhaal. En dat, dat, hoe ik dat gedaan heb, dat was gewoon helemaal zelf uh, lekker met een ploegje vrijbuiters. Dat was buurrennen, waarom ik het was gaan doen. En toen lukte dat. En dit was gewoon, ja, dit is een toer-etappe weer. Ja, ja, dat is belangrijker. Pop. Maar, maar achteruit, toen vond ik dat mooi. Daar trouwen mensen van. Ja, weet ik. En toch achteraf zeg ik, ja, geweldig op mijn palmaris. Goed die streep hier op mijn arm. Uh, maar waar ik het meest van heb genoten is die koers. En natuurlijk word ik om die... Weet je waar ik ook heel veel van genoten heb? Toen wereldkampioen werd met Solveld. Zolleveld. Uh, met, met de ploegentijd. Toen was ik eigenlijk nog amateur, liefhebber. En Jan Gisbers die zag mijn talent en ik zelf zag het nog niet. Die zei, weet je jij moet doen, jij moet die 100 kilometer gaan rijden. Ja. En wist ik veel dat ik dat kon. Uh, en toen reden we het hele Oostblok. Het gedrogeerde Oostblok reden we gewoon eraf. Vlaarde. Ja echt en niet een beetje. Ja. In de gietende regen op het technisch parcours. Ja, jongen. Nou, dat zijn momenten die, die, die staan me eigenlijk nog dichterbij dan met die toeretappe. Maar goed, even terug naar, naar die toeretappe dan. Want dan wil ik even weten: hoe vond je dit commentaar? Dat is Mart ten voet uit, heerlijk, nuchter. Uh, precies of het hoort. Wat, wat, ik zie jou nou weer kijken. Dat is niet goed. Hij ik, ik, moet ik ben een grote nou ja, fan van Mart, maar ik vind af en toe wel van ja, bedoel, ja misschien is het ook. Toen waren we, toen waren we misschien ook nog verwend, ja, omdat we dat. veel Tour-etappes wonnen. Maar nu, stel voor dat het deze, uh, uh, deze toer een Nederlander ja. een etappe wint. Dan, ja. dan, dan, dan mag er toch wel iets meer emotie en enthousiasme naar boven komen. Ja, ik... Ja, ja, ja, ja, ja, wat moet ik daar moet ik ja nou aan houden? Nee. Ik heb Mart een keer gezien toen won Erik Dekker uh, Parijs ja, Tours. Dat kon helemaal niet, want hij had de hele dag in de aanval gereden en hij reed in de finale verse mannen eraf. En dat was zo enorm en we zaten in dat kleine hokje. En Mart is, zoals je weet, erg lang en die sprong onnadenkend op, waardoor hij met zijn bovenbenen achter die tafel bleef hangen. En tegen de voorkant, dat hele hok van bijna is geheel. We hadden bijna geen finish gehad, omdat Hok over de weg heen ging. Zo. Uh, Mart is een oprechte, pure liefhebber. De liefhebber van het verhaal. En, uh... nou, hij, zegt, hij zegt hier ook, weet je wel, je moet stoempen. Ja? En uh, jij zei net ook van ja, ik, ik hoorde van Raas ja, dat ik maar twee seconde heb. Ja, je was pijn aan het leiden. Ja, ik was echt. Dit, zo diep ben ik zelden gegaan. Ja. Waar heb je dat geleerd dat pijn? Leiden? Dat is. Uh, dat is. Uh, er zijn twee dingen. Je, dat is discipline, je moet het doen, maar je moet het ook kunnen opbrengen. Het moet in je zitten. Je kunt niet zeggen tegen iemand die dat niet in zich heeft... om zo raar ambitieus te zijn. Maar vooral ook om zo goed tegen pijn te kunnen. Want pijn... Uh, ja, veel mensen zullen daar misschien uh, hun wenkbrauwen bij optrekken... maar pijn zit in een groot aspect uh, subjectiviteit aan. Het, pijn is niet iets objectiefs. Pijn is ook hoe je het voor jezelf uitlegt. En... In dat wuurrennen, als je die discipline hebt... dan kom je steeds weer naar de volgende grens. Je kunt steeds verder gaan in het verdragen van pijn. En dus de essentie van wuurrennen is... het doet pijn en nu gaan we wuurrennen. We doen onze vingers tussen het scharnier van de deur. We trekken dat dicht en dan je mag elk moment zeggen... stop, doe die deur open, er de ben je vanaf. Maar je kunt ook, als je wil winnen, kan je dat volhouden. Je kunt dat volhouden. Kan je dat nu nog? Uh, ja, maar nee, maar zeker niet. Nee, ik schrik veel te hard. Ik bedoel, de, de, de, de, pijnleien gaat zo ver... Uh, moet je even konter Dat is dan de beste renner die we hebben. Maar die, uh, de afgelopen toer hebben we een toer gezien voor de fijnproevers. Heel erg gesloten. Iedereen reed zelfs voor de tiende plek. Waardoor zo'n peloton niet meer bij elkaar wegreed. Waardoor de druk heel groot werd. En als die aanviel, dan werd het hem zwart voor de ogen. En dat, dat punt moet je naartoe kunnen. En er niet bang voor zijn. En dan ga je dus echt bijna bewusteloos. Dat, dat, dat je blikveld, je, je aandachtsvermogen zo beperkt wordt door alles wat je nog moet verteren aan het plein... dat je gewoon alleen nog maar een achterwiel ziet. En een beetje, de rest wordt een soort schemengebied om je heen. En ook Contador heeft dat soort momenten. Ik heb hem over de streep zien komen bij die laatste tijdrit in, uh, in het wijngebied. waar bij Bordeaux die tijdrit was. Ja, die was op, die was op, helemaal leeg uitgemerkt. Als jij dan door die pijngrens heen gaat, wat gebeurt er dan met je? Wat voel je dan? Is dat lekker? Is dat ook een kick? Nee, nee, nee, nee. Dat is absoluut geen kick. Nee, nee. Dat moet je aangaan. Hoe is dat? Je weet dat je... Je komt op het punt dat gewoon fysiek... dat je gewoon niet harder kan. En, maar dan weet je... Het besef. De rest kan het ook niet. En dan moet je, dan moet je het voelen. Dan moet je gewoon... Jongens, dit is dus pijn. Uh, en dan moet je niet bang van zijn. Dan moet je... In zekere zin moet je daar gewoon... Uh, woorden vervreemden dat allemaal. Hè. Zo zit je er niet over na te denken. Maar ik moet het jou nu uitleggen. In zekere zin moet je daar naar op zoek. Want daar is het punt... Waar het wielrennen begint, hier wordt de beslissing genomen tussen winnen en verliezen. En dan gaat het erom. Het bijvoorbeeld wat angst, dus dat kan alleen maar in een wedstrijd? Dat kan alleen maar in een wedstrijd. Dus dat zou jij nu niet meer kunnen dus? Nee. En, nee. en nu nee. geef jij commentaar? De leuke Armstrong kon dat bijvoorbeeld als geen ander. Die kon gaan waar niemand anders ging. Dat kon hij in de training zelfs. En dan wist hij ook hoe ver hij kon gaan. Dus zijn, zijn voorbereiding, waar ik het net bij mezelf over had. Hij wist precies hoe hard hij de mond, mondonen op kon rijden. En dan wist hij, dit heb ik in mij in een wedstrijd. Dan kon hij dat ook doen. En dan wist hij, nou, dan moeten er al hele goede jongens bij komen die mij nu nog willen inhouden. En als dat dan toch gebeurde, dan kon hij boven zichzelf uitstijgen. En dat komt het toch heel erg goed. Geesink kan dat uitstekend. Die kan in een wedstrijd zichzelf zo op de pijnbank leggen. Nou, daar heb jij en ik geen weet van. Maar nu geef, jij ook, nu geef je tegenwoordig commentaar... En ik heb je ik heb natuurlijk ingelezen. Ik heb ook veel op internet gelezen. En er zijn ook mensen die, als ze jouw commentaar horen, dan, dan zeppen ze weg. En dat vinden ze verschrikkelijk. Ze vinden het uh, saai. Ze vinden het altijd dezelfde anekdotes. Uh, ze vinden het niet uh, gedetailleerd. Dat lees jij waarschijnlijk ook. Doet nee. dat ook pijn? Nee, want ik, uh, ik, nee, ik één, ik lees het niet. Uh, twee, wat ik nu hoor, is het niet waar. Ik kom wel even, als ik het wel zou lezen, dat is niet waar. Ik vertel niet dezelfde anekdote. Maar wat je vaak ziet is dat. Uh, zoals wierrenners zelf in stereotypen gaan praten... gaan de kijkers dat ook doen. Ja. Oh, het wordt toch een saaie tap. Nou, de laatste paar toeren hebben we toen de Fransen gezien... Uh, waarin de aanval loont. Dat de helft van de aanvallen ook leiden tot de overwinning. Ja, maar doet, iedereen vragen, zegt, doet dat commentaar op jouw pijn? Weet je wat dat mensen zeggen? Nee, uh, nee, aan kan nee ik, ik, maar ik bescherm mijzelf ja. uh, om die pijn uh, te vermijden... door gewoon heel goed voorbereid te zijn en mensen te hebben die meekijken... En die geeft mij feedback. En dat doet wel pijn als het uh, misgaat. Dan als kan, je ik daar, fout... kan je daar goed tegen? Nee, kan ik slecht tegen. Ik, kan heel... ik zoek het wel op. Maar uh, met mondjesmaat. Want ik niet te veel kritiek. Ah, dus ik moet eerst beginnen om te zeggen... Van, ik kan niet tegen hartstikke kritiek? goed, heel goed Ducro, Maar ik zou nog even daarop letten. Oh, ja? man. oh man, ik vreselijk. Waarom nou, is dat? Ja, weet ik veel. Uh, omdat ik graag uh, applaus wil. Uh, uh, topsporter. Ja, dat blijft er toch in zitten. Ja, ja, te weinig applaus gaat voor mijn geboorte, weet ik het. Goh. Nee, maar wel, als je op tv komt en als je commentaar geeft... dan weet je dat je ook uh, kritiek gaat krijgen. En ook, ja, maar uh, je krijgt fans, maar ook mensen ja. die je haten. Die ja. je af willen vallen. Dat, dat interesseert me helemaal niks. Het enige waar ik last van heb gehad, is dat, uh, of nog steeds heb... is uh, de meningpoepers die, uh, die me echt uh, lastig vallen. Dus die mijn e-mailadres uh, achterhalen en me rechtstreeks gaan mailen. Of me opbellen. Uh, of dat soort dingen. En dat ze een mening geven. En niet uitleggen. Mensen argumenteren niet meer in Nederland. Ze poepen meningen. Hey, Dirty Harry zei al. En uh, Bradley Wickers uh, citeerde hem laatst. Uh, opinions is like assholes. Everybody's got one. En ik, ik zoek de dialoog. Het verhaal. Wat kunnen wij hier begrijpen? Wat kunnen we hier leren? Hoe werkt dit? Hoe zit dat? Hoe gaat dat? Je dat afvragen. Dan heb je niet zomaar een mening. Dan ga je het onderzoeken. Dat heeft te maken met respect. Nou, in dit tijdperk, jonge, jonge, jonge. Dat is echt, uh, echt, echt heel verschrikkelijk. Nou, laten uh, we naar mooie dus... dingen gaan luisteren. Ja, dan. Laten ik we, ja, ik even... laat het gewoon los. Laat, ja, maar ik, laten we... ik weet wie het zegt. We gaan eventjes naar jouw plaat luisteren. Ja. Kan je nog even kort zeggen wie het is en uh, wat het is? Ja. Gillian Welsh met Revelator. Het is country muziek. Ik haatte country muziek. En toen ging de, uh, het Uur van de Wolf... Zond dit uit? En ik heb op mijn knietjes voor de buis gezeten... met mijn neus tegen het scherm aan. Ik, en ik had echt iets gehad, niet gewoest. Dat dit bestaat. Nou. Revelator, de onthuller. Zet je koptelefoon op, geniet ervan. Ga ik ook doen. ZE Ja, van, Time is a revelator. Van Gillian Welsh. Ja. Dat is een passie van je. Het, uh, het maken van muziek, het luisteren naar muziek. Die andere passie is uh, ja, wielrennen. Want ja, ik praat hier mensen ja. met Maarten Ducro, de Maarten Ducro, ex-wielrenner en nu commentatorgever bij de NOS. Uh, leg onze luisteraar nog even uit uh, wat jij over zes dagen uh, gaat meemaken de Tour de Frans. Wat is het? Ja, het is... Uh, toen ik er voor de eerste keer mee in aanraking... kwam in 85. Toen was ik al helemaal echt... Uh, ja, gewoon... Dit was, dat hele peloton werd gek. Iedereen ging drie keer zo hard fietsen. En Raas zei, die was toen net... ploegleider geworden, wielrenner af... die zegt, jongens, als we een scheet laten in de Tour... komen we thuis in de krant dus veel scheet te laten... Ja, dat was een heel flauwe uh, aftreksel van wat er echt aan de hand was. Dat is een, een soort begeestering. En dat is alleen nog maar gekwadrateerd. Want toen ik zeven jaar geleden weer terug in dat peloton kwam... dat ik er veertien jaar uit was geweest... Uh, als commentator dit keer, toen kwam ik op de compound... Ja, waar ik nog gewend was op een een of andere boerenkar te klimmen... waar dan de commentatoren zaten. Als ik een interview moest doen, zaten we nu in, uh, in, in, in, in trucs met opleggers... 4.000 man die de Olympische Spelen elke dag afbreken... en weer op een nieuwe plek opbouwen. Dat hele circus staat dus elke dag op een andere plek. En wordt helemaal afgebroken en helemaal opgebouwd. Ja, dat is, uh, dat is met geen pen te beschrijven. Op een gegeven moment komt er routine in, maar ik ben nu... Het is mijn achtste jaar, wordt dit. Uh, ik raak er nog steeds niet aan gewend. Ik ben nog steeds onder de indruk, als ik zie wat voor een enorm, enormiteit het is... Hoe, daar, hoe dat hele, die hele zeepbel door Frankrijk heen trekt. Als, uh, dus echt, uh, en dan dat gevoel, dat, uh, die lethargie aan het begin... als het peloton nog ver weg is. En dan langzaam komen ze dichterbij. En hoe dichterbij ze komen, hoe groter de vibraties. En uiteindelijk vlak voor die streep. Iedereen staat te gillen, die komen te toren. de deint dan en de rond. Want wat is zo mooi aan wielrennen? Wat, is, wat maakt het verheven boven andere sporten? Ja, de, de, de moet, Ik heb wel eens gezegd, wielrennen is natuurlijk de enige echte sport. En de rest is een spelletje. Uh, daar krijg ik altijd de lachers mee op mijn hand of meteen de emotie in de zaal. Maar er zijn een paar dingen die op uh, wielrennen onderscheiden. Het is dat je je vijand nodig hebt om zo hard te kunnen. En je eentje kan je veertig en met z'n allen samen kan je zestig. Dus je hebt je vijand nodig. Maar tegen de tijd dat die streep nadert, wordt het weer je vijand. En dat spel moet je dus spelen met hem. Net doen of je moe bent, echt moe zijn, er weer overheen komen. Hem een beetje gebruiken, hij jou een beetje, maar niet te veel. En, dan, en uiteindelijk moet je toch die kaarten schudden. Dus je moet eigenlijk dat alles wat daarbij hoort... met oplichten, vals spelen, maar ook helden daden verrichten... boven jezelf uitstijgen, door de pijn dat, dat moet je allemaal doen voor de streep. En dat verhaal, 190 renners aan het vertrek... 190 verhalen. En zwemmen, ja, je legt er een paar kurken tussen... en de een, je springt er aan de ene kant in... en je komt er aan de andere kant uit en dan druk je een klok... en dan weet je wie er ja, gewonnen is. Vertel dan ja. nog even wat je van schaatsen vindt. Ja, echt dodelijk. Ik doe het heel graag zelf... Ja. Omdat het zo'n mooie beweging is. Maar als wedstrijd is het... Ja, ik snap het gewoon niet. Ik zie uh, geen verhaal. Terug even naar de Tour. En dan, uh, wat verwacht jij van de Nederlanders in de Tour? Uh, ik vind... Uh, een van mijn kernwaardes is, als ik commentaar geef... is dat het niet om mijn mening gaat. Dus ik heb ook weinig verwachtingen. Ik heb je hoop. bent nou geen commentator. Hoor. Je bent hier ja, van Maarten nee, de Kroo. Je zit ja, hier op een bankje maar, in het Collet Hotel. Maar, Vertel lol, even van hoe je gaat. Ik vind het heerlijk. Ik geniet van iedereen die daar gekke dingen doet. En ik hoop dat die gezink zich niet laat ringeloren door al die ploegtactieken... en dat hij blij is met zijn zesde plekje. Ik bedoel, hartstikke goed hoor. Maar wat heb ik aan een zesde plek? Dat vindt hij wel leuk, maar wij willen winnen. En dat betekent, hij kan het hè. Hij kan winnen. Maar dan moet er wel iets geks gebeuren in de koers. Als iedereen gecontroleerd voor zijn podiumplekje... naar Parijs fietst, dan wint door. Wordt iedereen heel moe... en dan kunnen we nu eigenlijk alvast de eindstand invullen. En dus we moeten gekken hebben... Die gewoon weer een verhaal schrijven en dat dwars doorheen kleunen. En Gezing kan zo gek zijn, die kan dan de toer winnen? Ja, nou, het gek aan een Gezing is, hij is niet zo gek. Hij is verschrikkelijk nuchter en hij zit in een ploeg waarin dat is een bankploeg. Dat wordt beredeneerd en uitgerekend. Dan komen ze wat van los. Kijk naar Kruiswijk. Heerlijk. Maar ik, ik hoop. Kijk, het leuke aan Wuren is als er zo gek als Gezing is. Dan heb je natuurlijk, dat maakt andere gekten ook los. Dan heb je andere gekken die gaan ook meedoen. En dan gebeurt er iets. En dan, pad, En dan staat het door in één keer te kijken. Maar wat gebeurt er? Stel voor dat Geising goed gaat fietsen. Die druk op hem, die moet dan toch immens worden. Ja, maar weet je hoe hoog die druk al? Eén, voor de tour zelf. Twee, hij is vorig jaar 60 geworden. Daarvoor is hij gevallen. Uh, hij moet nu gewoon derde worden. Op het podium moet hij. Hè, anders valt het tegen. Dat is al iets. Dat, en zelf droomt hij misschien wel van meer, maar dat moet je hem zelf maar vragen. Ja. Wat moet je nog meer aan druk hebben? Ik bedoel, die druk is enorm. Weet je wat hij het meeste last van zou kunnen hebben? Dat hij de hele tijd in dat plan fietst. Topsport is ook dingen doen die niet in een plan voorkomen. Boven jezelf uitstijgen, omdat, je omdat je de kriebels in je kuit had. En dat je jezelf ineens terugvindt terwijl je dingen aan het doen bent. van van je dacht: kan ik dit? Ja, dan kan je. Non de Juryen. Nou, dat, dat hoop ik. Ik hoop dat we, dat zoals we de vorige jaar de Giro hebben gezien, het WK. Helaas een enorm gecontroleerde toer. Omdat uh, Van den Broek al blijft met zijn vijfde plekje. En Sanchez met zijn derde plekje, vierde plekje. En mensen. Of, nou, dan krijg je dus gewoon een, ja, een soort sneeuwschuiven die over de weg gaat. In plaats van jongens die gekke dingen doen. Wat voor een toer verwacht jij? Ik ben bang dat we nog wel een beetje gecontroleerde toer gaan krijgen. Ik hoop dat ze nu zo aan elkaar gewaagd zijn. Dat het niet te controleren is. En dat ze er doorheen gaan beuken. Daar nou, hoop ik. We, er zit één aankomstberg op in die voor ons... Het Nederlanders natuurlijk beroemd is, de aankomst naar Alpe d'Huez. Ja. Stel, voor, stel voor, je sluit je ogen en je ziet daar Geesing uh, ja. uh, uh, fietsen in zijn eentje. Kan je dan een klein stukje van jouw beroemde commentaar geven? Maak eens een klein schilderijtje van <laughs> hoe Geesing daar in zijn eentje... die Alpe d'Huez fietst en ja, misschien wel naar die finish rijdt. <laughs> en dan weet ik al dat ik het enthousiaster moet doen dan Martinet. Nee, Nee, jij mag het invullen. Ik kwam het invullen, ik zie het voor mij. En eerlijk gezegd, ja, ik hoop dat ik die jongens een droom niet dwarsboom. Maar we zitten hier in de derde week van de tour. We hebben al twee keer de Galibier gehad. In de derde week, waarin je aan de ene kant je fiets opklimt en aan de andere kant weer aflaat. Deze jongen zit nog op zijn fiets. Sterker nog, hier worden de mannen gemaakt en de jongens vallen nu af. En daar komt Geesink. Ik denk dat hij het gaat redden. Ik denk dat hij het gewoon gaat doen. Hij gaat het doen. Hij pakt gewoon een minuut. Hij heeft ze. Hij pakt ze. wie gaat hem dan nog afpakken? Een tijdrit. Maar hoe goede tijdrit rijdt hij tegenwoordig? Hij gaat hem hier gewoon pakken. Op de Nederlandse berg, jongens, toch. Kom op. Robert, doe het. En hij doet het. Och, wat mooi. Oh, eindelijk weer. Ik zit er middenin. Ja, dit moeten we toch een keer meemaken. Na de verloren WK-finale in voetbal. Vorig jaar moeten we dit toch een keer... Nou, nu leg je te veel druk op die jongen. Ik bedoel, nu kan hij al hij luistert het niet, want hij ligt vroeg in bed. Want morgen moet hij ook goed fietsen. Weet je wat het leuke is aan Geesink? Nou, je hebt nog 15 seconden. Oh, moet je heel nou. snel zijn. Geesink, die is gewoon helemaal zichzelf. En laat het hem lekker zelf uitzoeken. Blijf ook vooral jezelf, Maarten. Buiten buitengewoon bedankt. Succes bij de Tour de France. Dank je wel. en <laughs>